Inmiddels alweer bijna op 42 minuten daar met zijn tussentijd. En hij is er nog niet eens. 42 minuten die hij er dus over doet, Andy slek En dat betekent dus dat hij dus ruim langzamer is dan Cadel Evans. Ruim langzamer. Ben benieuwd hoor, hij komt bijna bij die tussentijd. En dan kunnen we eens even zien wat dan het verschil is. 42-15 laat hij daar noteren. Ja, dat gaat in de richting al van de 2 minuten achterstand zometeen op Cadel Evans. Het scheelt niet. Niet veel meer hoor. Het is 1 minuut en 39 seconden op dit moment. Maar wat rijdt hij dan? Een slechte tijdrit die Andy Schlek. Hij ploft helemaal in elkaar. En dan heeft hij ook nog eens een keer 15, minuut, 15 kilometer te rijden. Aard bij wij kijken en kijken naar nou verschillen. Het wordt nog een enorm gereken rond die derde podiumplekken. Want je, er zijn een paar mensen die het zwaar hadden, maar het nog zwaarder krijgen op dit moment. Hè? Ja, het mentale gaat er nu wel heel erg een rol spelen. Je bent, al, je bent al zo hard aan het rijden en alles aan het geven... En dan hoor je ook nog dat je twee minuten achter ligt. Ja, dan is het helemaal een, uh, een leidersweg, 15 kilometer lang. Dat kan dan wel verschrikkelijk ver zijn, 15 kilometer. Maar bedoel, ze zijn eraan begonnen, ze zijn bezig, er is geen weg terug. En, en ze gaan er ook echt alles uitpersen. En dan, uh, ja, we wisten voor de Tour dat het een zwakke punt was van ze... En meegenomen met wat jij net al aangaf... het onbegrijpelijke dat je dan je zwakke punt niet eens gaat verkennen... en dan nu zo neergezet worden, dat is toch heel erg ja. jammer. En als we Cadel Evans zien... en we relateren die tijd bijvoorbeeld aan die van Tony Martin... want het moet ook niet raar opkijken, misschien en niet dat het daarom gaat... maar dat het feit dat hij dus die tijd misschien bijna nog wel stuk gaat rijden... dat zegt wel iets, hè? Ja zeker weten, hij komt er wel heel dichtbij en, en hij is op volle stoom nu en hij rijdt voor, niet alleen voor de Tour maar hij rijdt, rijdt voor alles wat hij de afgelopen jaren in zijn carrière heeft neergezet. En We zeiden het net al even buiten de uitzending om van ja, dit, dit is de, de slagroom plus de kerst op zijn taart van zijn palmeres en van zijn, van zijn carrière tot nu toe. Het was een man die tot een paar jaar geleden altijd een beetje als wieltjesplakker... maar dat, dat predicaat moeten we echt helemaal van hem afhalen. Daar doen we hem veel en veel tekort mee. Niet alleen in deze Tour, maar met name sinds zijn regenboogtrui. Ja, hij is, hij is zo groot geworden. Hij is zo gegroeid, hij heeft zo zijn grenzen verlegd... door de beste mensen proberen bij te houden. En dat kon je alleen doen door niet op kop te komen. En dat, zo is hij gegroeid. En de afgelopen twee jaar heeft hij al laten zien... Dat hij veel, veel meer kan en daardoor juist ook de renners geworden die nu de Tour kan winnen. Hè. Dat is een, het is een stapje voor stapje bij Cadel geweest. En hij is ook wereldkampioen geweest. Hè. We hebben het ja. hier wel over een echte wielrenner. We hebben het over een echte wielrenner. We hebben het over Cadel Effens. Op weg naar toch een hele, hele mooie, mooie Tourwinnaar, Gio. Zeker. En misschien wel een toerwinnaar die de slottijdrit gewoon op zijn naam gaat schrijven. Want na 37 kilometer bij Gire, dat is het ene laatste meetpunt. Daar is hij nog maar twee seconden langzamer dan Tony Martin. De man waarvan we toch allemaal dachten dat hij hier na die overwinning in de dauphiné Libéré tijdens die tijdrit, dat hij hier opnieuw de tijdrit rond Grenoble zou gaan winnen. Maar twee seconden, het is niks meer. En tegen een ontketende Cadel Evans, ja, daar kun je weinig beginnen. Hij heeft inderdaad wel moed laten zien. Hij heeft veel getoond met over. Ook in die etappe naar de Galibier. Naar de top van de Galibier. Toen hij zo ongeveer in een zijn eentje het hele treintje achter Andy Schlek aan moest rijden. Niemand nam het van hem over. Iedereen dacht, beste vriend Australiër, jij wil de Tour winnen. Jij moet het gat maar dicht rijden. En iedereen bleef gewoon keurig in zijn wiel zitten. Wist hij tenminste ook eens een keer hoe dat voelde. Maar goed, Cadel Evans dus gegroeid als wielrenner. En hier op weg naar zijn eerste zege in de Tour de France. 34 jaar oud uh, trouwens inmiddels. Het zou ook een keer tijd worden. Want uh, als het nu... Ja, inderdaad, het werd al eerder gezegd vanmiddag. Dan is het nooit. Kijk naar Andy Schlek, die daar die doorkomst had naar het tweede tijdpunt. Ja, dat, tijd, dat verschil hadden we al uh, gemaakt. Maar als je dan kijkt naar het verschil tussen Evans en uh, Schlek, dan is het 1 minuut en 42. Hij moet wel even oppassen dat hij op de fiets blijft zitten. Want af en toe dan dendert hij als een soort TGV over die verkeersdrempels heen, die er toch heel vervelend bij liggen. En je kunt zomaar je fiets scheef trappen op het moment dat je net even niet lekker uitkomt. Maar goed, hij doet dat prima. Cadell Evans mooi in die cadans. Een uh, machtige pedaaltred. Uh, hij heeft een zware versnelling staan. Maar toch blijft hij mooi in zijn ritme. Hé, hey, hij schudt even wat met het hoofd. Maar ik denk eerder dat het ook schokschouderen is. Om dat tempo er maar in te houden. Je ziet hem ook naar ademhappen. Een druppel aan de neus. Een druppel aan de kin. Hij geeft echt alles. Maar wat wil je ook als je op je 34-jarige leeftijd de Tour de France gaat winnen. Het verschil ten opzichte van Andy Slek, loopt inmiddels op. En dan heb ik het over het verschil in de strijd om de gele trui loopt inmiddels op naar de minuut. Nu is het nog 59 seconden. Binnen een kilometer zal het zeker oplopen tot boven de minuut. En hier komt Damiano Koenego. Matige tijd hoor. Niet eens in de top 30. Jeremy Roy had hier 48, 56. Dat gaat Koenego zelfs niet halen. Roy stond de 23ste. Koenego rijdt een hele matige tijdrit. Koenego rijdt een hele matige tijdrit. Maar Effens. Eh, kenners zeggen dan... die stijl van hem, daar is nog wel iets op aan te merken. Maar dat hoor ik bij het schaatsen ook wel eens... Maar het gaat of je hart gaat. Hè? Ja, het gaat uit hoor. Wat, wat, wat hij hier laat zien en wat voor Mola hij ronddraait. En bedoel ik eigenlijk zijn, zijn versnelling, zeg maar. Er zitten hele, heel veel lange rechterstukken in, maar ook maar stukken naar beneden. Dus, dus de, hij zal denk ik hier wel met een 55 voorblad rijden. Terwijl je dat normaal met een 53 doet op een racefiets. Dus het zijn echt allemaal kleine details die maken dat je die grote versnelling moet ronddraaien. Maar dan moet je het ook nog kunnen. En de, ja, je ziet wel dat er echt power in zit. Het was mooi dat hij gisteren na die rit eigenlijk helemaal geen commentaar wou geven... toen mensen hem naar een voorspelling voor die tijdrit eh, vroegen. Wat dat betreft is hij ook wel heel gefocust geweest voortdurend op... ik uh, heb maar één doel, ik praat er niet over, ik, heb, ik, ik, ik ga gewoon elke dag morgen moet ik weer rijden. Ja, dat, en dat was ook met de, met de rustdag. Hè. Geen persconferentie, geen, uh, geen gedoe. Hij wou, gewoon, hij wou gewoon rust hebben op zijn rustdag. En, ja, dat, dat is een strategie en dat, dat werkt bij hem. Zo is Hij is niet een man met, van heel veel woorden, dus... Dat, we, dat, ja, dat bouwt hij ook een beetje op. En zeker na gisteren weer. Het moet ook een immense druk op je liggen. Als je ja. weet dat je de Tour kan winnen. En dat je twee keer tweede bent geweest. En dat die mogelijkheid er morgen in zit. En dan moet je na zo'n Alp de West dag, moet je dan ook nog in je bedje ja. gaan liggen slapen. En, en, en het vandaag maar eventjes doen. Maar vanavond gaat hij heel lekker slapen, denk ik. Maar we krijgen weer een finish van iemand waarvan we moeten wennen dat hij in het groen rijdt, Rio. Ja, en dan niet in de groene puntentrui, nee. maar gewoon in de trui van zijn sponsor. Europe Car, gisteren natuurlijk Pierre Holland als winnaar, ploeggenoot van hem op Alpen de West. Maar nu komt Thomas Verkler over de streep en je hoort het gejuich nogal voordat hij de bocht doorkwam hier op weg naar de finish. Hij rijdt de voorlopig twaalfde tijd, twee minuten en dertien seconden langzamer dan Tony Martin, die nog steeds de leider is in deze etappe. Maar ik ben benieuwd over wat er straks gaat gebeuren als Cadel Evans aankomt. Dat zou toch wat zijn, zegt Cadel Evans. Dat hij na die etappe op de muur de Bretagne die hij al uh, gewonnen had dat hij ook nog hier uh, deze etappe gaat pakken. Hij is al in de buurt van de finish. Hij heeft nog een seconde of twintig uh, over om hier uiteindelijk als winnaar van de etappe over de streep te komen. En dan ben ik benieuwd of hij dat gaat redden. Hij staat in elk geval op de pedalen. Tony Martin had 55 33. 55 minuten en 33 seconden. En Evans die speurt, die, die, die, die, die er nog een een sprintje uit. Maar hij gaat het niet redden hoor. Hij gaat de etappe niet winnen. Want nu is de tijd verstreken. Nu is de tijd verstreken van Tony Maarten. Hij gaat zelfs niet de tijd van Alberto Contador verbeteren. Sterker nog, hij is net een seconde langzamer dan Alberto Contador. Nee. Helemaal niet. Hij is sneller dan Contador. Vergis me even. Uh, hij is uh, gewoon sneller dan Contador. En pakt hier de tweede tijd. Hé, hey, dat lijkt een beetje op die finish in de Muur de Bretagne. Toen reed Contador naast hem en gooide hij de arm omhoog. Toen dachten we ook allemaal. Hé, hey, zou Contador toch uh, gewonnen hebben van hem. En toen bleek het toch uiteindelijk Cadel Evans te zijn. Maar hier is hij toch uh, duidelijk sneller. Nee, er zat natuurlijk nog een minuut tussen. Dat is de vergissing. Eén minuut zat er tussen Cadel Evans en Alberto Contador. Het bleef hem te finish uiteindelijk op 59 seconden steken. Maar Evans doet het Prima hoor. Zeven seconden langzamer dan Tony Martin. En hij kan nu rustig afwachten wat er gebeurt met de concurrentie. Hij weet in elk geval dat ze niet meer aan zijn tijd zullen komen. Hij weet in elk geval dat ze hem niet meer zullen bedreigen in die strijd om de gele trui. Hij weet dat hij morgen in het defilé op weg naar Parijs heel mooi rustig kan gaan meerijden. Meepeddelen weliswaar. Hij hoeft zich niet meer te bemoeien met de strijd daar. Hij kan gewoon rustig champagne drinken morgen op weg naar Parijs. Wij uh, kijken, aard. Uh, we hebben eigenlijk de winnaar van de Tour de France... net uh, zien rijden, een formidabele tijdrit... en we zien nu nog twee broers, die droom van samen op het podium... die lijkt net uit te gaan komen, moeten ze nog hard voor doorfietsen. Ja, en zeker Frank, uh, gaat kile kilo worden. En die zal het zeker nog door moeten halen. Maar uh, je zag een even over de streep dat uh, hij dorst gewoon niet blij te zijn. Hij dorst niet zijn hand in de lucht te steken. Hij dorst gewoon niet nog dat gevoel te hebben van, van ik ben de winnaar... En, ja, hij gaat nu dadelijk vragen van hoe zit het, hoe zit het, hoe zit het? En, en, en dan gaat hij het horen krijgen. En ik hoop dat we dat nog in beeld krijgen dadelijk. Want dat is natuurlijk wel een geweldige ontlading, denk ik. Het gaat langzaam bij hem doordringen ja. dat hij toch echt die Tour de Frans twee keer tweede... Hij zei dat ook altijd zo mooi, hè? Als je een keer met 23 seconden de Tour verloren hebt... dan weet je wel wat het is om, om iets dergelijks mee te maken. Um, de slekjes um, ja, hebben natuurlijk een prachtige Tour gereden. Um, het is nog te vroeg om te zeggen... maar hebben ze ergens kansen laten liggen om even ze vermorselen? Kan je nu zeggen dat Andy gisteren te hard achter kon... Contador is aanslaan, misschien wel. Nou, hij heeft vooral te weinig overgenomen van Contador gisteren... waar hij uh, het gat groter had kunnen maken. En dat heeft eigenlijk heeft verzaakt met, met een beetje de angst voor de Alp de West uiteindelijk. En daar had hij uh, ja, minimaal hadden ze een minuut meer kunnen pakken... voordat uh, de, de, de achtervolging aan de achterkant op gang is gekomen. En dat, dat is het enige wat ik kan bedenken waar ze het hebben laten liggen. En wat, wat Andy zelf betreft natuurlijk uh, moet hij gewoon wat meer ballen hebben... om een afdaling fatsoenlijk in te gaan. En je kan ook zeggen dat Evans wat dat betreft... op de goede momenten de goede besluiten genomen heeft. Hè? Met name ook in die rit waarin niet slecht weg was. En hij uiteindelijk besloot, zo gaat het niet langer, nu moet ik zelf maar. Hè. Ja, dat was zelfs een kansje boord voordat hij besloot... van uh, laat ik het maar doen ja. met de rest in mijn wiel. En maar hopen dat het voor hun tempo ook op de limiet is. Wat voor mij uh, is. En dat is, uh, ja, dat is het gevoel en de ervaring die je door de jaren heen opbouwt... Waar de, waarin hij ook aangaf van ja, nu moeten we rijden. En nu, toen iemand de deed, ging hij het zelf doen. Kijken naar een formidabel slot van een prachtige Tour de France. Want het is toch mooi, Guillaume, al die mannen die deze Tour kleur hebben gegeven... zo één voor één te zien binnenkomen, Ja, ah, prachtig is dat, hoor. Dit is gewoon een gevecht van man tegen man. Ja, dat weet je, een tijdrit. Het is trouwens de Tour met de minste tijdritkilometers. Althans, individuele tijdritkilometers in de geschiedenis. 42,5 kilometer tijdrijden maar. Maar goed, dan slaat hij toch weer mooi toe op zijn specialiteit. Ja, de etappe gaat hij dus niet winnen. We zagen Tony Martin zojuist al juichen daar op die stoel in de afwachting achter het podium. Samen trouwens... met. ...met Mark Cavendish. Want die moet straks ook nog even gehuldigd worden... ...natuurlijk in zijn groene trui die hij nog steeds heeft. Maar Tony Martin weet in ieder geval dat hij de etappe gaat winnen. Een mooi tweetje zojuist van Mark Tuitert... ...die eventjes meldt dat hij nu toch officieel verklaart... ...dat Cadel Evans de taaiste mens ter wereld moet zijn. En dat is ook inderdaad zo prachtig... ...hoe hij hier die overwinning pakt, die Cadel Evans. Frank Slekker inmiddels ook al in de straten van Grenoble aangekomen. Maar voor hem is het een leidensweg. Net als voor zijn broer. En dan kijk ik nog even naar Cadell Evans, naar zijn tourhistorie. Ja, als je dan toch kijkt, uh, in zijn eerste tour in 2005 werd hij achtste, daarna werd hij vierde, toen twee keer tweede, in 2039 e in 2010, 26ste, met die zware blessure dus. En nu gewoon straks als winnaar gehuldigd daar op het podium in Parijs, op die statige Champs-Élysées. Wat zal dat een moment zijn voor hem, zeg. Ik denk dat de traantjes wel gaan vloeien, net zoals toen die wereldkampioen werd, toen hij het eigenlijk allemaal ook nog niet kon geloven. En wat Aad net al zei, toen hij gewoon vergat te juichen. Nu vergeet hij het ook. Ik hoop één ding. Ik hoop dat er ploegenoten zijn morgen die hem net als bij de oude Joop in 1980 zijn arm omhoog steken. Op het moment dat hij ergens daar verscholen in het peloton over de finish komt. Want het is wel een mannetje hoor, die Cadel Evans, die het gewoon zou kunnen vergeten als het erop aankomt. Hier komt Frank Sleck. Cadel Evans dus uit Catherine in Australië. Ik zei het al, hij is 34 jaar oud. En nu in ieder geval op weg naar zijn de aller, allermooiste overwinning. De allermooiste overwinning in de carrière. Wereldkampioen was hij al. dat ben je voor het leven. Maar Tour de France-winnaar, dat ben je ook voor het leven. Hier komt Frank Slek hoor. Nou niet eens uh, de 14e tijd. Want Monfort gaat hij uiteindelijk. Ja, Monfort zal sneller zijn hier op de finish. Dan uh, Frank Slek. zijn uh, ploeggenoot uh, Maxime Monfort. Goede tijdrit gereden. Die Belg, die staat voorlopig op de 14e plek. En hier komt dan Frank Slek. Nog even een sprintje eruit. Hij wil natuurlijk maximaal geven als we weten dat. Als Evans 55-40 reed. Dan rijdt Frank Slek op dit moment... 58-14. 58-14. Dan is hij even grof gezegd... is hij zo'n 2,5 minuut langzamer... dan Kedel Evans in deze tijdrit. Wat een verschillen zeg... in die top 3. Hij weet in elk geval... dat Evans eroverheen is gegaan. Maar ja goed... we weten al dat Evans de Tour heeft gewonnen. Dus wat praten we over. Maar in ieder geval... gaat Frank Slek duikelen. In ieder geval gaat hij duikelen naar die derde plek. Behalve natuurlijk als Andy Sleek. Zoveel toegeeft dat hij door zijn broer wordt voorbijgereden. Het verschil tussen Andy Slek en Frank Slek is uh, 4 seconden. Nee, wat? dat is uh, 53 seconden in het algemeen klassement. 53 seconden zit er tussen die twee. Ik denk haast niet dat Andy Slek dat gaat verliezen. We zullen het zo meteen zien op de streep. Maar Kadel Evans die kan lekker rustig daar plaatsnemen. Want die mag straks de gele trui aantrekken. En dan weet hij dat het vrijwel zeker. Want ongelukken kunnen altijd nog gebeuren, natuurlijk. Maar dat het vrijwel zeker de definitieve gele trui in deze tour is. Het zal langzaam uh, aan doordringen zijn, uh, Aard. Ik heb wel even dat hij de tour echt uh, heeft gewonnen. Ja, dat zeker weten. Ja. Ik denk dat hij nu al uh, 26 rondjes en dansjes gedaan heeft. Hopelijk voor hem. En uh, ja, dat, dat is geweldig als je als sportman dit uh, op deze manier voor de laatste dag van de tour. waar we allemaal eigenlijk op puntje hebben gezeten. de laatste week van de stoel. van wat gebeurt er allemaal? Wat, wat, wat er zijn de tactieken? Wie, wie doet wat? Welke ploeg doet dit? Doet dat? Ja. En nou wilden ze bij die tourorganisatie dat die tijdrit is iets minder belangrijk werd. Dus het is de tour met de minste tijdritkilometers helemaal naar achter in het schema geschoven. En toch is het weer de beslissing. Dat tijdrijden is toch wel een ongelooflijk belangrijke specialiteit. Hè? Ja, het blijft een aspect waardoor je gewoon jezelf als wielrenner zo goed neer kan zetten. en zo, zo belangrijk maakt ook. Dat is ook een onderdeel van, uh, ja, van, van het wielrennen gewoon. Eén het, het, het, het tegen één, het man tegen man. En daarmee jezelf zo goed leren kennen als, als wielrenner. Dat is ontzettend belangrijk. En Andy Schlek gaan we eens even... Hij had veel geoefend Gio op de tijd te rijden, maar niet voldoende hè. Nee, niet voldoende. Ja, dat kun je hem verwijten. Net zo goed als dat verkennen aan de vooravond van deze Tour de France. Ook het niet rijden van de Dauphiné-Liberé, waar deze tijdrit exact in zat. Hier hadden de heren gewoon geweldig kunnen testen hoe dit parcours zou lopen. Maar hier komt hij dan over de streep. ben benieuwd of hij nog sneller rijdt als zijn broertje. Want op het laatste tussenpunt op 37 kilometer scheelde het precies 1 seconde in het voordeel van Andy Schlek ten opzichte van Frank Schlek. Dus die 53 seconden, dat zal allemaal wel prima. Zitten. Ik kijk naar de tijd van Andy Slek, Weet dat Frank Slek 58-14 hier had gereden. Dan gaat hij daar waarschijnlijk nog zelfs wel binnenkomen. En dan heeft hij in ieder geval de strijd met zijn broertje heeft hij gewonnen. Wordt hij tweede in de Tour de France. Achter Cadell Evans. Cadell Evans. Nu zal hij toch staan te springen. Zal hij staan te trappelen. Want het wordt allemaal bevestigd. Hier komt Andy Slek over de streep. Achterstand van 2 minuten en 37 seconden. Op Tony Martin. Maar uh, 17e plek voor hem in 58-11. Dan is hij net drie seconden sneller dan zijn broer, dan Frank Slek. Maar wat verliest hij veel op Cadel Evans. Cadel Evans, de winnaar van de Tour de France. Cadel Evans ook de nummer twee hier in deze tijdrit achter Tony Matten. En wat gebeurt er allemaal achter die finish? Steven Dahlenboud. Ja, Cadel Evans is nadat hij van zijn fiets stapte in het wagentje gestapt. Waar je moet gaan zitten voor de ceremonie, voor het podium. Podiumceremonie. Daar heeft hij heel rustig gewacht. Ik kon dat door een klein kiertje bekijken. Hij wachtte heel rustig en reageerde eigenlijk niet zoals je zou verwachten door te springen of door te slaan of wat dan ook. Hij reageerde heel rustig, schudde een handje van een van de, zijn verzorgers bij de BMC-ploeg. En kwam toen doodleuk, dat doet hij nu, dat campertje uitlopen op weg naar het podium. Geen vuurwerk dus bij Karel Evans, Gio. Nou, geen vuurwerk bij Karel Evans. Hij mag het wel hoor, want uh, ik kijk naar het algemeen klassement. Nog maar even trouwens de etappe uitslag. Tony Martin, in één op zeven seconden. Door Cadel Evans. Dan Alberto Contador op 1-0-6. Dan Thomas de Gent. Richie Port. Jean-Christophe Perrot, knap gereden. Samuel Sanchez, Fabian Cancellara. achtste, maar wel op een nat wegdek gereden. En bijna te laat bij de start. Peter Velits op de negende plaats. Rijn Taramee mee op de tiende plaats. Lieve Westra is de beste Nederlander op de achttiende plek. Zal hem toch een beetje tegenvallen, denk ik. Twee minuten en 39 seconden achter Tony Martin. En dan het klassement. Het klassement dat gewoon definitief is, want daar gaat niks meer in veranderen. Cadel Evans bovenaan, vier in de gele trui. De eerste keer, gewoon mooi gedaan van Cadel Evans. Nu gaat hij hem vasthouden tot in Parijs. 1 minuut en 34 seconden, voorsprong op de nummer 2, op Andy Schlek. 2 minuten en 30 seconden voorsprong op Franksvlek. Thomas Veuklair, vierde in deze toer. 3 minuten en 20 seconden. Vijfde Alberto Contador, niet erin geslaagd om het podium te pakken. Dan op de zesde plek Samuel Sanchez, zevende 8 achtste Basso, Tom Danielsen op de negende plek. En Jean-Christophe Perrault, knap op de tiende plek. Die wipt dan weer over Pierre Roland heen. De man die gisteren de etappe won. Gisteren dus de etappe op Alpe de West. Ik kijk nog even naar beneden. 21ste, dat wisten we eigenlijk al. Hij kwam niet over Jelle van Endert heen. Rob Ruig is de beste Nederlander in deze Tour de France. Op 33 minuten en 4 seconden van de gele trui van Cadel Evans. Eindelijk een glimlach, ongetwijfeld, bij Cadel Evans. Het is eh, 19 minuten over 5. De Tour de France 2011 is beslist. Morgen hebben we nog het défilé. Natuurlijk, Tour de Radio Tour de France gaat zo verder. Maar eerst gaan wij naar het uitgestelde nieuws van 5 uur.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 Is Jonathan Jeremiah. Zijn debuutalbum A Solitary Man. A Solitary Man van Jonathan Jeremiah. Het NOS Journaal Anno Duivene de Wit. Dodental Schietpartij Noorseiland nu op 85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 Ook was er een conflict over de pensioenen. Air France heeft nu met de vakbonden overeenstemming bereikt... over de arbeidsvoorwaarden voor cabinepersoneel. De Franse luchtvaartmaatschappij is blij dat de staking... in de topdrukte van het vakantieseizoen niet doorgaat. In het oosten van China is een hoge snelheidstrein ontspoord. Het Chinese staatspersbureau meldt dat op een brug... twee wagons uit de rails zijn gelopen en in een rivier gestort. Volgens de eerste berichten zijn er elf doden en ongeveer 90 gewonden.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 Agenten ontdekten dat het een geval was van boekcrossing. Iemand laat op een openbare plek een boek achter. De vinder mag het lezen en moet het daarna opnieuw ergens achterlaten. Op het schutblad van de thriller Tijdbom van Jonathan Kellerman stond geschreven: Neem mij mee, ik, neem. ik ben een zwerfboek. De strijd in de Tour de France lijkt beslist in het voordeel van Cadel Evans. In de tijdrit op de voorlaatste dag maakte de Australiër genoeg tijd goed op de Luxemburgse broers Sleck om het geld te pakken. Evans eindigde in Grenoble als tweede op zes seconden van de Duitse ritwinnaar Tony Martin. Andy Schlek reed in zijn gele trui ruim 2,5 minuut langzamer en werd 16e. In het klassement staat Evans nu 1 minuut 34 voor op Andy Schlek. Derde is Frank Schlek. Morgen is de laatste etappe met aankomst in Parijs. Dan het weer, toenemend bewolkt en verspreid over het land buien. Vanuit het noorden trekt vanavond en vannacht een regenfront over het land. Minima rond 12 graden. Ook morgen is het onstuimig met regen en veel wind en een middagtemperatuur van een graad of 17. Namorgen wordt het iets droger en iets warmer. Dit is Ben -Lonkel Sol. Zo uit Frankrijk. Het album van Ben Sol is nu overal verkrijgbaar. Ben. Maak nu je vlucht, vakantie of bedrijf klimaatneutraal op fairclimatefund.nl. Morgen in de slotaflevering van het Filosofisch Quintet zijn democratie en rechtsstaat met elkaar in botsing gekomen. Daarover praten Ad Brugge en ik met vicepresident van de Raad van State Tjenk Willink, hoogleraar mensenrechten Hirsch Ballin en essayist Bas Heijnen. Zondagmiddag om 5 over 12 bij Omroep Human op Nederland 1, het Filosofisch Quintet. Het dom van het is vijf minuten voor half zes. U bent weer terug. We hebben nog een ruim half uur tot de klok van zessen. Om uh, ja, na te praten is het al eigenlijk weer over de Tour 2011. En dat doen we natuurlijk met Aard Vierhout hier in de studio. En Gio Lippens aan de finish die uh, die Tour uh, ook uh, 22 dagen heren tot nu toe gevolgd heeft. Uh, laten we maar eens even terug... Of heb jij nog hele bijzondere meldingen? Geo gebeuren er nog hele bijzondere dingen daar op dit nee, moment? Nee, alleen dat Cadell Evans zojuist toch echt met natte ogen daar op dat stoeltje zat... voordat hij zo meteen gehuldigd gaat worden. Voordat hij zo meteen die gele trui mag gaan aantrekken. En door een van de mensen in de begeleiding van BMC toch echt wel heel warm omhelst werd. Ja, het is alsof hij het allemaal nog nauwelijks kan geloven, Cadell Evans. En ik kan me dat voorstellen. Als je er al twee keer zo dichtbij bent geweest... en de laatste twee jaar ging het echt... Helemaal mis als het om de Tour de France ging. Dan kan ik me voorstellen dat je op je 34-jarige leeftijd denkt van nou het zal wel nooit meer lukken. En zeker omdat iedereen toch van tevoren ook eigenlijk wel riep. Nou die broertje Schlek en dan met name Andy. Dat is hem toch wel hè. Die gaat het uh, zeker winnen. Dat is de jonge garde Die gaan de macht uh, nu definitief overnemen. Maar uh, het gebeurt niet hoor. Hij uh, staat gewoon bovenaan in die strijd om de gele trui. 1 minuut en 34 seconden is het verschil met Andy Slek. En 2 minuten en 30 seconden met de derde plek van Frank Slek. De broertjes staan wel bij elkaar op het podium. Nou ja, daar staan in ieder geval een schale troost voor die twee. Ook al is er nog een dag te rijden, heren, laten we toch de tours even aan de hand van de top 5 uh, stapsgewijs doornemen. Want dat zijn ook de mensen die de tour kleur hebben gegeven. Hoewel we de nummer 6 Sanchez, laten we daar toch ook maar even mee beginnen, Aard. Ook niet mogen vergeten, rit gewonnen, bergklassement bent gewonnen, een tijdrit van zijn leven gereden. Die Sanchez vorig jaar ook al zo hoog. Het is toch wel een hele echte renner, Ja, het is absoluut een echte renner. Uh, een een renner met lef, uh, die durft aan te vallen. Uh, we vergeten al bijna dat hij ook nog een keer twee keer tweede is geworden. zowel gisteren als... Uh, ja. Op plateau erbij. Dus ja, een ontzettend goede jongen die, die bergop ook gewoon uh, zijn dingen kan doen. En ook zijn, zijn sterke punten, uh, het afdalen. Iedere keer gebruikt in de wedstrijd als onderdeel van, uh, van het totaal weer in. En dan komen we ook een beetje... Uh... Ja, toch, toch richting het, het Evans-gevoel en het slechtgevoel. gevoel Dat ja. totaal wil rennen. Het is, is, is bergop, het is ook bergaf en het is ook tijdrijden. Het hoort dus, er allemaal bij. Het hoort er allemaal bij. En Rio als je zegt de organisatie wilde een echte grote winnaar... weer van de bolletjesstrui. Vind jij dat ze ja. geslaagd zijn in nou het ja, opzicht met Sanchez? Absoluut. Jazeker. Nu klimmen er trouwens een paar uh, types uh, op, het, uh, op een of ander uh, busokje tegenover ons. Uh, een man helemaal in het oranje met een roze pruik... en een man in het rood-wit. ja, uh, uh, dat soort gekken blijkbaar... Niet alleen op Alpe de West, maar ook hier. Maar nee, uh, Sanchez absoluut een uh, hele mooie winnaar van de bolletjes trui. Zeker nadat we vorig jaar toch eigenlijk met z'n allen een beetje dachten van... ja, wat moeten we nou met die Anthony Chateau? Die Fransman die toen de bolletjes trui pakte. Maar ik had het al eerder gezegd, hè, ergens tegen het einde van de Tour... niet zozeer met de laatste Alpe-etappes nog, maar net daarvoor... dan uh, had Chateau op dat moment ook nog gewoon bovenaan gestaan. Maar dat is dan misschien wel net het verschil. Dat uiteindelijk het klassement wordt gemaakt in die Alpe-etappes op de echte Kools van buitencategorie, Dubbele punten voor de slotklim. Ja, dan krijg je 40 punten. En zo pakte Sanchez gisteren dan toch nog die bolletjes trui. En dat is wel een mooie winnaar. Een mooie winnaar. Gaan wij meteen door met Contador. De man waarvan velen, en ik ga het zelf ook eerlijk zeggen... ik zelf dacht, dat is zo'n geweldenaar na die Giro-aard. Gaat het hem ook gewoon lukken om die Tour te winnen? Maar het blijkt gelukkig ook een mens. Het is ook voor hem te veel gebleken. Ja, echt een mens met, met menselijke trekjes. Met niet meer... Demereren en uh, dat vollaut tot op de streep, maar ook voor de strepen eigenlijk uh, toch in elkaar komen en, en toch weer de achterblijvers die hem uh, weer terug inhalen. Ik denk dat ook heel veel andere renners daar een beetje aan, uh, aan hebben moeten wennen. Dat het ook zo werkt weer tegenwoordig. En dat we dus een contendoor gezien hebben die niet, volgens mij, niet echt helemaal 100% aan deze Tour begonnen is. En het ook nooit geworden is. Maar de strijd die jij de afgelopen drie dagen heeft laten zien. Inclusief de tijdrit van vandaag. daar rijdt natuurlijk gewoon 56, 39. En daar rijdt gewoon echt nog wel een, een zeer, zeer acceptabele tijdrit. Voor iemand die in geslagen positie rijdt. Eigenlijk nog maar één of twee plekjes kan opschuiven maximaal. Dan vind ik toch uh, heel knap. En dat bewonder ik ook wel in de wielrennen komt het door. Dat hij tot het tot, tot laatste van de streep ja. en de strijd gestreden heeft. Want Guillaume heeft dan weliswaar zijn toerzegen verloren, zeg maar. Maar uh, het gefluit is afgenomen in Frankrijk. Hij heeft toch ook wel aan respect gewonnen, hè? Ja, hij heeft zeker respect gewonnen. Zeker ook de manier waarop hij gisteren dan weer die aanval opende. Echt ja, de, de mooiste etappe in jaren. Misschien wel de mooiste etappe die we ooit hebben gezien... Uh, op het moment dat de televisie was bij de Tour de France. Maar gewoon vanuit de start zo'n beetje... vanaf de eerste meters van de Col de Telegraaf in de aanval gaan. En daarmee wint hij wel een hoop respect, hoor. Zoals hij dat in deze... ...de Tour al wel meer heeft gedaan. Want vergis je niet, hè? hij is gewoon op achterstand gezet... ...door die stomme valpartijen in de etappe naar Les Jegen. Want de allereerste etappe van deze Tour... ...toen hij achter de valpartij zat... ...zelf ook behoorlijk beschadigd eruit kwam. Hij had last van zijn knie. Maar uh, uiteindelijk werd opgehouden door een tweede valpartij... ...binnen de laatste drie kilometer. Maar ja, dat telde voor hem niet... ...want hij was al eerder op achterstand geraakt. Dus kreeg hij het echte tijdverlies. En toen liep hij al 1 minuut 30 achterstand op. En ik moet zeggen, hij heeft zich een groot sportman getoond... door ...in deze Tour, de Frans. Door tot echt op het laatste moment te strijden. Even over grote sportmannen gesproken. Kedel Evans op het podium hier. Tranen in de ogen. Ziet er wel heel erg mooi uit hoor. Die man is er zo blij mee. Nou hij mag het wel. Hij mag het ook. Wij gaan verder met die man waarvan ik zei het was even wennen... dat hij ineens vandaag in een groen shirt rijdt. Thomas Veuclair, geloof niet jouw persoonlijke vriend, Gio... maar ik zeg toch ook een man die de Tour wel op een formidabele wijze gekleurd heeft. Ja, ja, ja. Ik geloof ook niet dat het de persoonlijke vriend van uh, jouw uh, buurman is... Uh, die lang mijn buurman was hier op de commentaarpositie. Want in die jaren was het ook voortdurend als Veuclair op kop kwam rijden... of weer eens een keer een gekke bek trok naar de camera... dat we allebei een beetje wit weg trokken hier... en uh, onze woorden maar inslikten. Maar ik moet eerlijk zeggen, het is natuurlijk wel prachtig hoe die al die tijd in die gele trui heeft rondgereden. De gele trui die hij met een beetje mazzel natuurlijk heeft uh, gewonnen, verdiend heeft. Uh, dat was op weg naar saint flour die valpartij met Hogeland en Fletcher staat ons nog allemaal op het netvlies. Maar wat erachter gebeurde was veel belangrijker in het peloton. Die hele zware valpartij van de broek Vinokorov. Noem ze allemaal maar op, ze lagen allemaal op het asfalt. En toen besloot het peloton om maar niet langer meer te achtervolgen. En daar pakte hij die toch drieënhalve minuut op de anderen. Nou, dat heeft hij tot de dag van gisteren, heeft hij dat gehouden... Uiteindelijk op Alpe d'Huez raakte hij die trui kwijt. En ik moet zeggen, daarvoor verdient hij wel respect. Niet zozeer voor de manier waarop hij nog steeds... Ja, gekke fratsen uithaald op die fiets. Want gisteren ook weer in die etappe toen hij duidelijk werd dat hij die gele trui verloor. Smijten met een bidon. Schelden op zijn ploeggenoten. Bijna slaande ruzie krijgen met Nederlandse supporters. Dan moet ik zeggen dat die zich niet goed hebben gedragen daar op de berg. Maar uh, ja, Veuclair liet zich daar toch ook wel even weer van zijn slechte kant zien. En hij verbaasde zich erover dat hij zo bejegend werd. Ik denk dat hij toch wel een klein beetje het boetekleding zelf moet aantrekken. Want het is wel iemand die de irritatie opwekt. Niet alleen bij ons Nederlanders hoor. Mijn buurman hier... Uh, de winnaar van 2006, Oscar Pereiro Sio, heeft er nog wel meerdere malen gezegd. Ze gunnen hem gewoon niet uh, in het peloton. Er is bijna niemand die hem gunt, behalve misschien de Fransen. Vierhout, als we naar uh, Veuclère kijken, uh, heeft fratsen, heeft dingen. Houden wij als Nederlanders ook niet zo van, de Fransen natuurlijk wel. Uh, hebben wij de nieuwe ronde-renner gezien, of hebben we een renner gezien die eenmalig ver boven zichzelf is uitgestegen? Ja, ik denk het laatste. Gio gaf het al een klein beetje aan dat hij links en rechts toch ook het geluk aan zijn zijde had. En dat heb je ook nodig als sportiger op zijn tijd. Niet iedereen hoeft van mij op de wegdek te liggen natuurlijk. Je maakt het hopelijk maar één keer in je carrière mee en het liefst helemaal niet. Het was een zware valpartij en het was een klein beetje mazzel. Maar hij heeft er ook voor gereden. Hij heeft daar, ik geloof, 75% van die etappe op kop gereden van die kopgroep. En ja, dat kun je dan ook wel weer denken van, ja, dat, dat doet hij dan toch maar. En dat is toch wel zijn strijdlust altijd. En of hij dan nu in de Tour zit of in een Giro of in de voorjaarsklassiek... Dus doet hij ook weer mee. Dus het is, wel een, het is wel een complete renner... die daardoor ook met zijn leeftijd, met zijn ervaring... zijn, zijn koersjaren die hij nu inmiddels al heeft... heeft hij dit kunnen bewerkstelligen. En, en, uh... en dat gedrag, wij houden in Nederland niet van Mourinho de voetbaltrainer... wij houden niet van Vauclair. Het, het, het zijn toch ook wel mensen die een beetje bij de zuidelijke landen horen... Ja, tuurlijk. Ja, Zo'n Mourinho, daar hou ik wel van hoor, moet ik zeggen. En, uh, nee, maar je snapt wat ik bedoel. Ja, dat, dat, dat zijn mensen, wij houden misschien iets meer gemiddeld van de mensen die zich wat gemiddelder gedragen. Het is natuurlijk een apart kereltje. Ja, het is zijn expressie van, van, van hetgeen wat hij, wat hij beleeft en wat, wat hij uitvoert. En ja, een beetje theater, dat is, pff, het is mooi. We hebben Meccaro ook op de, op de baan zien staan hè, met tennis. Wil, daar konden we ook allemaal een beetje van houden. Wij gaan naar de nummer drie, Gio. En uh, nou ja, dan mag dat woord bij de nummer drie als je podium staat niet gebruiken. Maar Frank Schlek, zeg ik toch een beetje anonieme tour. Als ja. ik nou deze top zes bekijk, de meest, minst uh, kleurrijke ervan, zeg ik. Maar. Ja. Geen etappen gewonnen. Ook uh, ja, inderdaad in de schaduw van zijn broer. Van Andy Slek. En uh, voortdurend toch wel een beetje als een soort stille kracht op de achtergrond. Waarvan je voortdurend dacht. Wanneer gaat hij nou eens een keertje. We dachten ook allemaal. Eerlijk gezegd. Voor deze Tour. En in de eerste weken van deze Tour. Dachten we allemaal. Frank is beter dan Andy. Maar uiteindelijk bleek het dus niet zo te zijn. En blijkt Andy. Nou ja zelfs uiteindelijk in deze slottijdrit Blijkt hij nog sneller te zijn. Dan zijn uh, grote broer. Uh, ja, de broer die zich in mijn ogen iets te veel heeft weggestopt. En die eigenlijk ook al voor deze tijd Tijdrit zei van: Oh, ik hoop zo dat Andy uiteindelijk die gele trui behoudt. En dat hij uiteindelijk de toerwinnaar wordt. En niet eens sprak over zijn eigen kansen. Terwijl hij maar 53 seconden achterlag op zijn broertje. Dus ik denk eerlijk gezegd: dat hele verhaal ook van dat demareren. Gisteren was dat heel goed een keer te zien. Frank demareert een keer. En kijkt onder ongeveer zijn, zijn, zijn, zijn nek: kijkt hij kapot met omdraaien. Om maar te zien wat er achter hem gebeurt. Als je demareert, ga dan gewoon vol. En ga dan met overtuiging en die overtuiging. Die miste met name bij Frank Slek. Bij die Slek uh, zat die overtuiging er echt wel in. Daar komen we zo uh, ongetwijfeld nog even op aard. Even over Frank Schlek. Hebben die slekjes nou uiteindelijk toch last gehad van elkaar? Ook al staan ze samen op dat podium. Of heeft het ook wel kracht opgeleverd? Maar achter Frank, uh, want ik deel het heel wat Guillaume net zei. Zijn, zijn demarage, en dergelijke. Je miste een beetje dat je dacht, daar gaat hij. Ja, het is hem één keer gelukt. En daar heeft hij ook net even 15 seconden gepakt op Evans. En... Dat was wel eigenlijk de insteek van, van hun beiden en van het team... om met z'n tweeën daar iets te kunnen uithalen. En als je dan daar staat, dan is dat wel gelukt. Maar om dan nog het verschil te maken door beurt iets uit te halen in de finale... dan moet je dat kunnen. En dat, dat konden ze geen van beide meer. Dat konden ze gisteren niet. Maar kon je ook stellen, met name gisteren ook... dat hij uh, alleen maar heel blij mocht zijn de hele dag dat hij aan kon haken... en daardoor ook geen serieuze partij meer was voor Evans... Nee, na de start, uh, dat die kopkoep weg was van 12. En, en die, die wordt ingehaald door Contador en, en Andy. Fouclair ging er ook nog even aan. Evans ook nog even. Die kreeg wat materiaal per Maar Frank die zat er niet bij. Dus nee. daar kon je eigenlijk al zien: van wow, ja. hij miste de boot. En als ze, als ze wel door waren gereden met Fouclair. Dan, uh, dan hadden ze hem misschien nooit meer teruggezien. En dan was Frank echt van het podium afgedonderd. en dan was het klaar geweest. En, nu heeft hij op hangen en wurgen over die Alp heen. Die Alp de West omhoog. Zat ook, uh, het was een kwestie van volgen en meer niet. Er zat niks meer bij. Er kon niks meer, Eksas. Komen we bij Andy Schlek. Uh, Gio, jij zei het al, die heeft veel kleur getoond. Natuurlijk die prachtige overwinning in die, uh, in die Alpenrit... Uh, toch ook heb je altijd het gevoel dat hij het ergens heeft laten liggen. We hebben het hier daar vanmiddag ook al even over gehad. Misschien ergens gisteren. Wordt er in zijn algemeenheid gedacht dat Slek toch ergens, los van de tijdrit vandaag die hij hier voorbereidt. ergens anders een toerzege heeft laten liggen? Ja, hij heeft iets, ja, iets verkeerd gedaan blijkbaar. Ik bedoel, wat dat betreft uh, ben ik natuurlijk geen oudwielrenner die meteen aan zijn water aanvoelt. Van, oh, daar laat hij het liggen. Maar als ik dan naar keek, naar die etappe van gisteren, uh, sowieso dat hij dan meespringt met Contador. Dat is misschien toch weer een bepaald soort ja, druistigheid, eh, jongheid. Hij wil zo graag. Misschien had hij toen gewoon moeten blijven zitten bij de groep die daarachter zat. En maar gewoon eens even kijken. Wat ging Evans doen? Wat ging de rest doen? Gewoon maar eens even zien van wat er allemaal eh, gebeurde. En eh, gewoon rustig in de buurt van Evans blijven om dan op die slotklim... gewoon alle energie over te hebben. En dan proberen dat gat met Evans groter te maken. Want uiteindelijk, eh, we hadden het er van tevoren over... is het voldoende of niet voldoende, die 57 seconden. Nou ja, vandaag is dus gebleken dat het absoluut niet voldoende was. Dus had hij meer tijd moeten pakken. Aan de andere kant, ook voor hem geldt hetzelfde beetje als voor Verclair, die dat verschil wat hij had op Evans, dat, uh, nee, dat is trouwens niet waar. Dat was het verschil op Contador, wou ik zeggen. Dat heeft hij gepakt in die eerste etappe. Maar toen zat Evans uh, er zeer kort achter, dus toen zat hij er gewoon bij. Dus ik denk met name dat hij misschien gisteren een tactisch inschattingsfoutje heeft gemaakt. Maar wat dat betreft hecht ik toch meer aan de mening van Aart uh, over dat moment. Aard, we hebben het hier al heel even over gehad. Je, zei, je hebt eigenlijk gezegd of hij had mee door moeten rijden met Contador... of we niet achteraan moeten springen. Maar heeft hij nu... Ja, het is altijd makkelijk hè, vanuit zetels in de achteraf. Maar als je het achteraf bekijkt, heeft hij zich daar wat dat betreft... zich te veel gefocust op uh, het verleden. Contador is de man. Ja, misschien speelt het nog wel een beetje mee... dat uh, plieg, uh, de ploeg Ries, Saxobank, de ploeg uh, Kim Anderson... altijd de uh, rechterhand van Ries geweest. Maar ook van de jongens van Slek, die zitten bij Leopard... Um, ja, dat, dat het toch nog wel zou kunnen. Ik bedoel, uh, ook uh, meneer Saster heeft op de alto de Weste Tour gewonnen. Door iets te doen wat niemand had verwacht. Die reed er ook meer dan 2,5 minuten weg bij iedereen. En dat had ook zomaar gekund. Dus uh, ik denk dat Andy daar het enige juiste heeft gedaan. En dat is meerijden, meespringen. Maar dan het meerijden ontbrak. Hè. Dus uh, hij liet echt, door echt het meeste van de hele Calabria op de kop rijden. En daar heeft hij toch wel heel wat tijdwinst laten liggen volgens mij. Dus daar hadden ze misschien wel eens kop over kop moeten rijden. Voor we zo aankomen bij de grootste man dan uiteindelijk van deze tour. Want het scorebord ligt nooit, leren wij thuis. Cadel Effens, dus gaan we eerst even gewoon naar muziek luisteren. tell me what i'm about to do maybe you should do it too tell me why they're sleeping Amy McDonald, don't tell me that it's over. We praten weer verder met Aard Vierhout en Gio Lippers. Maar Gio, kom eerst bij jou. Want we gaan het natuurlijk zo over de winnaar hebben, Cadel Evans. Maar ik geloof dat jullie ook al wat reacties uit het Evans-kamp uh, inmiddels hebben, hè? Jazeker, die hebben we, want uh, het leuke is dat John Lelange is daar de grote baas, die is daar de ploegleider. John Lelange is een Waal, spreekt nog uh, fatsoenlijk Nederlands ook, dat is altijd heel prettig. En hij weet trouwens ook hoe het is om een uh, tourwinnaar uh, in zijn ploeg te hebben. Want hij was de man die Floyd Landis in 2006 naar de toeroverwinning bracht. Alleen, ja, we weten allemaal hoe het afliep. Floyd Landis is de man die toen uh, uit de toer, uh, ja, niet uit de toer gezet werd, maar in ieder geval zijn toeroverwinning werd hem ontnomen. Uh, Koos Moura Zat toen ook nog in die ploeg. Straks om 6 uur dan gaat Evans zelf praten. Doet dat hier vlakbij in de grote sporthal in Grenoble. Maar op dit moment dus de ploegleider in gesprek met Steven Dahlenbout. John voor de Nederlandse radio. Ja. Gefeliciteerd. Dank u. Wat een enorm sterke tijdrit was dit. Ja, dat was een mooie tijdrit. Een mooie tourman, een mooie tijdrit. Een, een mooie technische tijdrit. Uh, dat we hebben... Uh...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 Dat was een mooie tour en ik denk...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 Eerste tijdrit maken van 11,5 kilometer. En dan gisteren. Hij in de goede wiel met Andy en Contador. En dan heb ik zijn wiel. Dus we zijn ver van de peloton. We moeten terugkomen, fiets veranderen. En dan de tweede tijdrit. Dus het was goed om die derde tijdrit af te maken. Eindelijk heeft hij hem, Evans, na uh, vaak tweede zijn, te zijn geweest. Heeft u getwijfeld aan of hij mentaal deze dag wel aan zou kunnen? Nee, nee, nee. nee mentaal... Uh,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 de enige trui waar nog echt hard omgestreden zal gaan worden... dat is morgen de groene trui. Ik weet niet of je daar nog over wou hebben, Tom... maar Kevin is hè, in de groene trui. Het oh. verschil, verschil ah. is niet groot, hoor. We hebben morgen nog een aanloop van 2,5 uur... waarin we het daar ook nog ja, even over kunnen maar 15 hebben. 15 puntjes maar... maar. Er gaat heel veel gebeuren morgen. Dus heel veel punten te verdienen. Maar, maar we gaan het ook nog even zo over Evans hebben. Maar voordat we dat gaan doen... hebben we inmiddels ook hier via via een uh, Franse uh, iemand van de organisatie... en hebben we in ieder geval een korte reactie al van Kendel Evans... You've worked so hard for this your whole career, 15, 20 years. You're world champion. Does this does this complete your cycling career? Well, um, oh, there's always more, more, more to go. And you know, I've still got to crash the, cross the finish line in Paris tomorrow. Um, <laughs> that's my main focus right now. Actually, getting through there without any trouble. Um, you know, Aldo said to me, Aldo Sassi said to me last year. He said, you know, now you've won the worlds, it's um, You're, you're, you're, you're, you've you've made yourself a complete rider, but you can win a Grand Tour, and I hope for you it's the Tour de France. Even if you win any Grand Tour, uh, it'll make you a, a truly complete complete rider, but um, I hope, uh, he said, I, ho I, hope for you, I hope for you it's the Tour de France, and, you know, it was him from two, the end of, it's a little bit of a... Uno unofficially, he was uh, he who believed in me from October 2001 and never for one day he, he doubted in my abilities. He he never gave up in me. And working, you know, went through good and bad because you know I've had some I've had some bad moments in the last 10 years, but um you know that just makes the, the good moments uh, the good moments even better. Goede en slechte momenten. Slechte momenten gehad, zegt hij ook. Dat maakt de goede momenten nog mooier. En ook op de vraag hè, of dit zijn carrière completeert, zegt hij, ja, er is altijd more to go, typisch Australische uitspraak. Ja. En ook nog maar eerst even over de finish komen. Morgen snappen wij allemaal. Maar hij is er natuurlijk ongelooflijk blij mee. En Aard Vierhoud als we deze Cadel Effens. 34 jaar, fenomenale carrière. Wat je ook van hem vindt, dit gunt eigenlijk toch ook iedereen hem wel. Hè? Nou ja, iedereen heeft kunnen zien die de Tour gevolgd heeft dit jaar. Dat hij uh, absoluut gestreden heeft voor wat hij waard was. Uh, tactisch uh, met de ploeg goed gereden. Ook zijn ploeg op het juiste moment op kop laten rijden. Uh, eigenlijk klopte alles en is alles op een hele vrij rustige manier voor hem. Day by day, zoals hij zei, dag voor dag. Eén um, etappe vooruit kijken en dat is degene die komt en niet verder dan dat. En dat is ook hoe, hoe hij eigenlijk nu nog reageert van... Uh, Morgen eerst even over die streep in Parijs en dan, uh, dan is het echt feest. En het is ook wel een beetje de, de persoon in hemzelf. Uh, we, mij staat nog altijd bij uh, dat hij de enige wereldkampioen is geweest die niet lachte en die niet juichte toen hij over de finish kwam. Dus een vrij vreemde reactie op het moment dat hij Mendrico wint en, en, en dan nog amper zijn hand van zijn stuur afhaalt. Dat was vandaag eigenlijk een beetje hetzelfde. En zijn reacties ook nog vrij kalm. En... Ja. Maar hij zal van binnen wel uh, gloeien aan alle kanten. En, en, en de intensheid uh, toch wel voelen, denk ik. Gio, jij zei het ook al, hè? die traan in zijn ogen op het podium bij het aantrekken van die gele trui. Ook wel het besef wat toen doordrong dat dit zijn carrière helemaal completeert. Maar het is inderdaad een man van niet zo heel veel woorden. Maar het geeft ook wel zijn focus aan om, om gewoon... dat er maar één ding telt, winnend op die champs Élysées staan. Hè? Dat is absoluut waar. Maar zelfs als hij straks winnend op die champs Élysées staat... dan zul je nog, nog echt? echt een hele diepe emotie bij hem ook niet aantrekken. Het heeft een beetje te maken met, ja, met de manier waarop hij is opgegroeid. Uh, hij is een beetje zo in zijn eentje is hij daar opgevoed. Ergens in de Outback in uh, Australië. Met uh, geloof ik een hond als enige vriend. Uh, uh, en de fiets natuurlijk. En voor de rest, dat was het dan. Uh, Cadel Evans, echt een... een een loner. Uh, iemand die altijd alleen heeft gestreden. Die nooit een woord te veel heeft gezegd. Die nooit zich uitbundig heeft getoond. Zich alleen maar emotioneel heeft getoond op momenten dat hij onder druk kwam te staan. En dan ging het juist verkeerd. Dan sloeg hij een Belgische cameraman. Uh, sloeg hij uh, hard uh, tegen de lens van de camera aan. Uh, hij heeft uh, nog wel eens wat ellende gehad in het uh, peloton met uh, renners die te dicht bij hem in de buurt kwamen. Ook daar sloeg hij van zich af. Dus het is wel iemand bij wie ja, soms het lontje wel heel erg kort is. Maar ja, in dit soort uh, gevallen, dan zou ik zeggen van Toon nou toch eens een keer dat je er echt heel erg blij mee bent. Maar goed, aan de andere kant, iemand die goed keek, die zag het wel. Hij was er verschrikkelijk blij mee. Die tranen, die stonden niet voor niks in zijn ogen. Aart, jij zei al ervaring, lang meedoen. Guillaume memoreert een aantal momenten die we allemaal kennen van Cadel Evans. Deze, deze, deze tour was hij ook juist een soort toonbeeld van stabiliteit in elk opzicht bijna, hè? vanaf dag 1. Op ja, het moment dat anderen elkaar aankeken, nam hij het heft in handen om, het, uh, om op actie over te gaan. En soms, soms een paar seconden te laat, naar mijn zin. Maar ja, dan zit je daar met een helm op en dan moet je het maar doen. En kan het ook zijn dat er even overleg is met de, met de auto. Dat kost ook allemaal even wat tijd voordat erop gereageerd wordt. Maar daar, ja, op het moment dat er dan toch waar het recht om gaat. En dat was, uh, ik denk, de afdaling waar, waar Andy dan uh, gewoon een minuut verliest. Dan zie je hem wel naar beneden vliegen en dan, dan weet je dat hij beseft. Hoe belangrijk het moment is wat gaande is. Komt er door, demereert, maakt het verschil. Hij sluipt mee, neemt een paar keer over. Maar gaat er dan ook vol voor tot aan de streep. En Dat zijn die momenten die die maakt dat hij deze toer ook wint. Dat zijn die minuten die je nodig hebt op een directe concurrent. Ja, die, We hebben het gezien vandaag. Uh, twee minuten en een beetje komt hij tekort in de tijdrit. En hij stond 57 minuten voor plus een minuut. Nou, zo kunnen we blijven rekenen. Maar dan komt hij wel heel dicht bij die overwinning aan die sleek. Dus, en daarmee maakt Caddels gewoon wel heel erg goed... dat hij ieder moment aangrijpt, elke seconde beet pakt. En, ja. en ook niet zeurde over bijvoorbeeld materiaalpecht... die hij gisteren op een heel cruciaal vervelend moment had... maar gewoon ja. besloot de rest van de koers te gebruiken om het goed te maken. Ja, dat, dus niet, niet uit frustratie je bidon op de grond gooien... maar je, je energie bewaren ja. voor hetgeen wat je doen moet. Dus het gaat in rijden. En, dat is ook wel mooi wat hij zegt over Aldo Sassi. De trainer die hem uh, vanuit 2001 begeleid heeft toen hij in het profpeloton kwam. Hij kwam uit de mountainbike. Was daar al een vrij goede renner ook. Kwam in het wielerpeloton. Uh, via het MAPI-centrum in Italië. Daar uh, omhoog gegroeid met trainingen. wijzer geworden hoe je die moet trainen, ontwikkelen. Team Mobile jaren waren een drama. Ik heb zijn laatste, mijn laatste jaar Lotto was zijn eerste jaar bij Lotto. De Belgische ploeg. Ze hebben een jaar samen in de ploeg gereden. En daarmee was hij al van, uh, ja, vriendelijk, kindly. Uh, niks was hem te gek, uh, alles was wel goed. Alles, alles, als alles maar een beetje draaide, was hij zeer tevreden. En hij was zich daar al bezig met, met een bepaalde ontwikkeling. Dat je dacht van, nou oh ja, dit is zo'n Australiër. En, uh, en ik ja. was gewend met Robin McEwan om overweg te gaan. En dat was toch een hele andere Australiër. Maar dat heeft hem gebracht tot hier. Uh, Gio, morgen inderdaad die strijd om de groene trui nog. Dat gaat uh, interessant worden. Wat dat ook oplevert, we kunnen wel zeggen... dat we naar een prachtige Tour de France hebben gekeken. Ja, er zijn de, de, de, de meningen verdeeld over, Tom. Okay. Dat, de, ja, nou, wat is jouw mening? Zijn, uh, ik, ik vind nee, dat ik, laat ik dan zeggen, ik vind dat ik naar een prachtige Tour de uh, France gekeken ja. heb gekeken Nou, Er zijn mensen die zeggen... Uh, dat las ik vanmorgen weer in de krant in een groot interview... met een uh, gewaardeerd collega van ons, Marc Smeets. Die zegt, dit was geen goede tour. Dit was een tour waarbij de top niet het beste van zichzelf hebben laten zien. Waarbij ze te lang hebben gewacht, te vaak hebben gewacht. Het was natuurlijk wel een super spectaculaire tour. Want eigenlijk vanaf die eerste etappe, hè, die gejaagde etappe door de D. met die, al die valpartijen en al het gedoe wat we hebben gehad... ga maar eens even na wie er allemaal uit zijn gevallen door de valpartijen. Dat was natuurlijk wel iedere dag spektakel. En er gebeurde. En, en, en, en wat vond jij van bijzonders. deze tour? Staat die in jouw geheugen wel als een grote toergegift? Uh, geen grote tour, wel een hele spectaculaire en een ontzettend aantrekkelijke tour. Want juist het feit dat al die mannen zo dicht bij elkaar zaten, dat maakt het voor mij super aantrekkelijk. Want dan kun je wel zeggen, het is geen grootste Tour... met misschien niet echt een winnaar die er heel ver bovenuit steekt. Maar wat hadden we dan al die jaren dat Lance Armstrong de Tour de France won... met enorme voorsprong? Toen keken we gewoon naar een Tour... waarbij het bij de anderen alleen maar ging om... wie pakt de tweede plek en wie pakt de truien. Wie pakt eventueel een etappeoverwinning als Lance Armstrong het jou al gunt? Dus wat dat betreft, Ben, vind ik het wel een aantrekkelijke Tour. Echt een bijzonder aantrekkelijke Tour, maar een grote Tour... dan zou je echt een fantastische fantastisch gevecht, echt op het scherpst van de snede de hele toer hebben moeten zien... tussen een aantal mannen die dan ook echt uh, tot het gaatje gingen. En dat weet ik niet. Ik ga het eens even aan Aert vragen. De presentator vindt het wel een grote toer. Uh, Gio zegt het is een hele aantrekkelijke toer. Wat vindt Aert Vierhouten het? Ik vond het een geweldige toer. Oh, nog een... een nieuw woord erbij, jongens. Ja, <laughs> uitermate interessant. Tactisch uh, van alles meegemaakt. Ploegen die allerlei dingen bedenken... En de eerste tien dagen, de eerste tien etappes die, die, die zo gelopen zijn... wat niemand had kunnen voorspellen. Uh, we hebben nog nooit zoveel regen in de tour gehad als dit jaar. Maakt het maakte voor de renners een geweldig zware tour. En dan uiteindelijk uh, aftasten en voelen dat ze aan elkaar gewaagd zijn. Tot twee dagen geleden vier renners op 1 minuut 12 van elkaar van de gele trui... Ik bedoel, alles zit erin om de spanning, alles zit erin om, om te blijven kijken. En, en, en dat beeld er maar af te schuinen van wat gebeurt daar, wat gebeurt daar. Evans die pech krijgt, uh, toch weer terugkomen. Uh, ik heb eigenlijk alles gezien en meegemaakt uh, wat, wat binnen het wielrennen het wielrennen zo fantastisch maakt. En dat is mensen die benen breken en, en sleutelbenen breken, hoort daar niet bij. Ook het paaltje en het prikkeldraad hoort daar niet bij. Maar het, is wel, het gebeurt dus allemaal in deze tour en, en dan blijft er een paar favorieten over. En die staan dan gewoon op 1 minuut 12 van elkaar, vier stuks, voor de eindoverwinning. Nou, laten we het ja. met z'n allen in ieder geval een memorabele tour noemen. Gio, jullie gaan uh, op weg naar Parijs om morgen het défilé te zien binnenkomen. En Parijs nog... is nog ver, hè? Parijs is nog ver vanaf Grenoble, <laughs> dat weten wij allemaal. Maar uh, goede reis. En uh, morgen gaan we het uitgebreid hebben over de heren Rogas en Kevinis, denk ik, hè? Prachtig duel, 15 punten. 15 punten, wij gaan er nu alweer naar uitzien. Aard, dank voor al je analyses, maar ook morgen zit jij hier gewoon natuurlijk. Want morgen is het dag 23, de slotdag van de Tour 2011. Waarvan we natuurlijk nu toch mogen zeggen dat hij vandaag beslist is in de tijdrit. Want dat zijn de wetten van de Tour. En daarvoor zijn de verschillen uiteindelijk ook te hoog opgelopen. Carol Evans dus, de Australier, 34 jaar, twee keer tweede... gaat vandaag na de tijdrit aan de leiding. Met tranen in zijn ogen kreeg hij de Jello Jersey uitgereikt daar in Grenoble en die gaat hij niet meer afstaan. De familie Schlek gaat het podium morgen completeren. Andy Schlek wordt dus tweede op 1.34 en Frank Schlek op 2.5 minuut. Thomas Vauclair geeft de Franse weer kleur met zijn vierde positie op 3 20 minuut 20... en komt daardoor vocht voor wat hij waard was op 3.57. Sanchez nemen we dan natuurlijk ook nog even mee... Dus een hele goede tijdrit voor ze doen. Eindigt binnen de vijf minuten ook op de zesde plaats. En pakt ook de bergtrui. Een ware winnaar van de bergtrui. Beste Nederlander in Parijs morgen wordt Rob Ruig. De witte trui die gaat om de schouders. Uh, Aard, dat weet jij vast wel. Hè? Wie heeft die witte trui? Roland. Roland, hè. De man die yeah, nu 11 staat verloor. één plekje vandaag nog. Kwam gisteren in de witte trui. De winnaar gisteren op de, van de etappe op Alpe d'Huez. En dan hebben we nog de groene trui. En u hoorde het net al. Daar gaan we morgen nog om strijden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 Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hola, in Hollanda betalen jullie alles met la pinpassa, maar in Zorrobregote, Spanje betalen jullie Hollanders in eens met contante gelt.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 Sting en Stevie Wonder op Curaçao. Kijk en boek op curaçao .com. Dit is Radio 1.